Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VVD wil het kabinetslid dat belast is met asielzaken... zijn discretionaire bevoegdheid ontnemen. Dat schrijft de Telegraaf. Nu kan VVD-staatssecretaris Harbers voor asielzaken die bevoegdheid gebruiken... om uitgeprocedeerde asielzoekers toch een verblijfsvergunning te geven. Volgens Kamerlid Asmani is dat oneerlijk... en legt dat onnodig veel druk op de staatssecretaris... In Hongkong is het proces begonnen tegen de leiders van de zogeheten paraplu-protesten. In 2014 demonstreerden betogers 2,5 maand voor meer vrijheid en democratie. Aanleiding was de verkiezing van de nieuwe machthebber in Hongkong... die zou te veel onder invloed staan van Peking. De negen verdachten van de protesten kunnen zeven jaar cel krijgen. Medestanders staan bij de rechtbank met gele paraplu's die symbool waren van het verzet. In de Verenigde Staten hebben de Republikeinen hun aantal senaatzetels verder uitgebreid. Na hertelling van alle stemmen in Florida won kandidaat Rick Scott met een miniem verschil van democraat Bill Nelson. Het ging om iets meer dan 10.000 stemmen. De Republikeinen komen met de winst in Florida nu op 52 senaatzetels, tegenover 47 voor de democraten. Nederland was een populaire vakantiebestemming afgelopen zomer. Campings trokken bijna een half miljoen buitenlandse toeristen. Dat is bijna 20% meer dan vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral Zeeland en Noord-Holland waren populair bij buitenlandse toeristen. Ook het aantal Nederlandse kampeerders nam toe met bijna 10% tot 1,3 miljoen. Bij hen bleek Gelderland het populairst. In Nieuwkoop, in Zuid-Holland, zijn twee mannen aangehouden na een plofkraak. Ze zouden na het opblazen van een geldautomaat zijn gevlucht op een scooter. Met hulp van een politiehelikopter werden de twee gevonden in een busje. De EOD heeft erin ook een verdacht voorwerp gevonden. Dat wordt onschadelijk gemaakt. Uit voorzorg werden enkele huizen in de buurt ontruimd. De bewoners mogen inmiddels weer hun woning in. Het weer het is overwegend bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 8 graden vandaag, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Knobberburger Veen en Zoetenwouder-Rijndijk 11 kilometer. De rechterreis ook is dicht door een ongeluk, de vertraging is een uur. Op de A27 richting Almere staat tussen Beeldhoven en Knop het Eemnes 9 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En ook 20 minuten vertraging op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden staat 7 kilometer. De N242 richting Alkmaar tussen Aartswoud en Schagen 4 kilometer en een kwartier vertraging. En de N302 van Enkhuizen naar Horen staat bij Zwaagdijk 3 kilometer. En ook hier heb je een kwartier vertraging.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 Is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Een heerlijk begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij ZFM. De, de singel van Brian Adams en Run to You. Jawel, even over twee. Wij zijn er weer in studio Tolweg Tina. Een zonnig Zandvoort. En Zandvoort op zaterdag op de radio. En albert -Jan is er ook weer. Maar is het even dit? Ja, want het feest kan beginnen, want hij is weer binnen. Ja, ja, de Sint, daar hebben we het over.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 So okay.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 En als we dan aan het einde van het jaar kruipen, dan mag je dit soort uh, muziek weer uh, draaien op de radio. Joder Sandra en uh, Maria Magdalena. Het is 17 over twee. Ambert zitten klaar voor het Standersnieuws in het kort. We veranderde de openingstijden van het politiebureau. Vanaf 1 december wijzigen de openingstijden van het politiebureau in Zandvoort, zodat agenten meer op straat kunnen zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de lokale politie in de gemeente Bloemendaal, Heemsteden en Zandvoort lokaal bereikbaar en aanspreekbaar blijft.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 I found my heart up in this place tonight Don't wanna sing mad songs anymore Only wanna sing your song Cause your songs got me feeling like down I'm in love, I'm in love, I'm in love Yeah, you know Your songs got me feeling like down No fear, but I think I'm falling I'm not proud But I'm usually the type of girl that'll hit and run uh. No risk, so I think I'm all in When I kiss your lips through so my heart heartbeat thump uh, And now we're way up dancing on the roof of the house And then we make love right there on your best friend's couch And then you say, love, this is what it's all about So keep on kissing my mouth and put that good on again I don't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 Zandvoort. Uw applaus graag. Het blijft er gewoon in Noord.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 Zowel de horeca, retail als... Ja, ik vind garage Zandvoort geen overige, jij wel? Nee, niet echt. Niet echt. Maar niet we echt. hebben het inderdaad over Van Vessem, de bakker naast, naast de HEMA. Ja. En uiteraard ook nog het wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Namens ZFM allemaal van harte ja. gefeliciteerd met de mooie prijzen.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 That's why I'm asking you, what can you do for me? I've got responsibility. Daar worden we vrolijk van, van die berichten van Sean Lemmens vanuit Amsterdam. Op dit moment staan we voor tegen DVVA in Amsterdam. De wedstrijd is uh, momenteel uh, inderdaad een uh, klein half uurtje onder, onderweg. En straks zo rond kwart over drie gaan we weer contact opnemen met uh, Sean Lemmers. En mocht er in de tussentijd gescoord worden... dan hoor je dat gewoon uh, bij je eigen lokale radio ZFM. Nogmaals een hele goede middag en blijf lekker luisteren. Ook zo dadelijk in het uh, uur nummer twee van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.